Christian Bonenbakker met het NOS Journaal is een half miljard euro aan Nederlands ontwikkelingsgeld verloren gegaan. Dat schrijft de Volkskrant. Volgens D66 en GroenLinks is de situatie in Zuid-Soedan niet erg kritisch bekeken... omdat de Tweede Kamer veel sympathie had voor de oprichting van de nieuwe Afrikaanse staat. De inspectiedienst van Buitenlandse Zaken waarschuwde wel dat het geld niet goed terecht kwam... maar toch ging de hulp door bij elkaar dus voor een half miljard euro. Bij de burgeroorlog in Zuid-Soedan zijn al 10.000 doden gevallen. Minister Ploemen zegt in een reactie dat de vooruitgang in de knop is gebroken. Een aantal ex-PVV'ers begint een nieuwe politieke partij met de naam Voor Nederland. Onder de oprichters zijn de Tweede Kamerleden Bontes en Van Klaveren. Ze zeggen dat Voor Nederland een klassiek liberale partij wordt... die lagere belastingen wil en een kleinere overheid. Op termijn willen ze 45 miljard euro bezuinigen in de zorg en sociale zekerheid. Volgens hen is de PVV op die terreinen veel te links. Een ander verschil met de PVV is dat Voor Nederland een gewone vereniging wordt... met leden die de koers bepalen. Europa moet meer te zeggen krijgen over het economisch beleid van de lidstaten. Dat zegt de Europese bankpresident Draghi in een interview met de Telegraaf. Volgens hem is dat de enige manier om de toekomst van de euro te waarborgen... en om definitief uit de crisis te komen. Draghi zegt dat het goed is dat er strengere begrotingsregels zijn en een bankenunie... maar volgens hem moeten er ook zulke afspraken worden gemaakt... over onder meer de arbeidsmarkt, de bureaucratie en de interne markt. Het weer, geregeld zon, maar ook hier en daar wolken. In het noordoosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar het noorden en oosten blijven gevoelig voor meer wolken en lokaal ook een bui. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Hoogvliet Vlaardingen verknoopt een ketelplein door werkzaamheden 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dus in het kerkenzakje, ik, ik braaf mijn cent. En, en zondags gingen ze naar het... Ik de kaasjes uit gaan blazen op de tijd.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 We zijn er weer het tweede uur vanuit hotel Hoogland, waar iedereen natuurlijk nog gezellig een kopje koffie kan komen drinken en wij uh, verder gaan met het tweede. Wat gaan we allemaal doen, Gerrie? In het tweede? Nou, uh, tegenover ons zit nu uh, Jo Berendsen van de OPZ in het kader van onze serie 'De Mens achter de Politicus'. Ja. Dames. Wie is Jo Berendsen en waar kom je vandaan? Jo Berendsen is uh, iemand die al uh, sinds 1984 in Zandvoort woont. Uh, ik ben uh, Opgegroeid in Kampen, dus uh, wat meer oostelijk. Uh, ik was in de tijd uh, directeur van de AmroBank. En zo ben ik hier terechtgekomen. AmroBank Zandvoort? De AmroBank Zandvoort. Die bestond Aha. toen nog <laughs> op het kerkplein. En uh, na wat opzwerving en uh, zeg maar, uh, ja, uh, bedrijfsmatig gezien uh, woon ik hier nog steeds. Ik heb uh, twee zonen. En ik ben ook de trotse opa van een kleinzoon. Kijk, nou dat, dat is, is leuk. Er, uh, heel wat. Is ja. leuk. Uh, de oude ABN Amro nog met de, lo ja. de loketten dwars naar voren gericht. Uh, de oude Amro bank, Amro -bank. Ja, ja, ja. oh ja. Hey, -bank. zat toen op, ja. het, uh, ja, ja. op het kerkplein. een ja. ABN die zat uh, op de hoek, op de hoek ja. van uh, de Oranjestraat. en uh, ja dat was inderdaad toen zo. hebt u ja. de, de, de fusie meegemaakt? ik heb toen uh, zeg maar ik, uh, ik ben in 1986 ben ik vertrokken uit Zandvoort. en uh, tijdens de fusie Zat ik uh, was ik kantoordirecteur in Amsterdam. Uh, vestiging op de stadhouderskade, hoek van Woustraat, En ik had een kantoor dat, uh, um, aan de andere kant, een structuurbaan, aan de andere kant van, uh, van uh, eigenlijk, uh, de markt. Ja. Ja. En uh, dat was op zichzelf een heel mooi uh, fusiegebied. Mm -hmm. of, uh, of marktgebied. <laughs> en, uh, dus ik heb nog een stukje van de fusie meegemaakt en daarna ben ik, uh, ben ik weggegaan bij de bank. In rusten of wat anders gedaan? Nee, nee, nee. Toen eh, zeg maar, eh, ik had iemand en die heeft mij gevraagd om eh, daar directeur te worden. En dat was een, een bedrijf in automaterialen en automobielaccessoires. En dat was eigenlijk omdat ik in, uh, van oorsprong heb ik automobieltechniek gestudeerd. En, uh, en daarna ook wat terug. economie. En dus ik ben daarna toch eigenlijk weer teruggegaan ja. naar uh, mijn oude stil. Ja. Dat, uh, ja. dat ja. valt wel samen, autotechniek ja. en economie ja. en daarna verkopen. Ja. Welk, bedrijf was Welk bedrijf was het? Dat was Holland Java en Alkmaar. Alkmaar? Ja. Maar wel in Zandvoort blijven wonen? Ben ik wel in Zandvoort blijven wonen. En dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan. En toen werd het bedrijf uh, verkocht. En ik wilde niet mee naar uh, de nieuwe eigenaar, want dat zag ik niet zitten. Mm -hmm. En toen ben ik, eh, op hetzelfde moment ben ik eigenlijk gevraagd om directeur te worden van Gatsenmeten, BV. Oh, hier in Overveen? Eh, in Overveen ja, toen in Overveen. Ja, ja. Nou, het is niet in Overveen. Nee, nee, we hier, zijn BV, toen ja. uh, redelijk snel van huis ja. naar, uh, naar Haarlem, omdat ja. Overveen veel en veel te klein was. Ja. Uh, en uh, ja, daar ben ik toen uh, directeur geworden. Dus. Nog uh, met de oude heer Gatsonides? Ik heb ja. nog uh, kort met uh, de oude heer Gatsonides uh, samengewerkt. Die zat toen al niet meer in binnen het bedrijf. Ja, die loopt uh, heel veel op de rond. Uh, die liep daar natuurlijk... Uh, ja. Uh, ja, als je zeg maar de oude, de, de oude Gatsonides, dat is Maurice. Hè, dus ja. Uh, ja. Uh, ja, die was niet meer echt betrokken bij het bedrijf, maar die liep daar nog wel regelmatig, uh, regelmatig rond. Dus, uh, ja. Een beetje om te kijken hoe de nieuwe directeur het deed. Ja, misschien ook waar wel. Zitten ze nu ja. Zitten ze nu in Haarlem? Ze zitten nu in de Waardepolder. Oh, ja, waar... Dus uh, nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En uh, toen, uh, en dat was ook van tevoren zo geregeld, dat uh, zeg maar, ik zat tussen de tweede en de derde generatie in. En uh, toen de derde generatie uh, aangaf dat ze het zelf wilden gaan doen. Toen ben ik uh, weggegaan. En toen ben ik terechtgekomen bij de grootste concurrent van uh, Gatsenmeter Robot Visual Systems in Duitsland. Dus daar heb Zo. ik een aantal jaren in Duitsland als directeur gefungeerd. Okay. Van, uh, van Zandvoort naar Duitsland, uh, hoe is dat gegaan? Verhuisd of, of gedetacheerd geweest? Uh, nee, nee, nee leken, ik ben er, uh, Mijn vrouw wilde niet mee, want die, uh, ja, uh, ik reisde heel veel. Ik zat uh, zeg maar uh, 50% van, uh, van de tijd. <lacht> Als verantwoordelijke voor het salesgebied, zat ik in het buitenland. Dus ik heb de hele wereld over gereisd. Mm. En uh, ja, dan had mijn vrouw daar toch alleen gezeten. Dus die zei van, ga jij maar, ik blijf hier mooi wonen. Dus we hadden, zoals het heet, een weekend huwelijk. Dus uh, ik kwam meestal uh, vrijdagavond, zaterdag of, of zaterdagmorgens vroeg kwam ik weer terug. Mm. En ik ging uh, meestal zondagavond of zondagmiddags weer, de weer terug. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Nou ja, en als ik, als ik zeg maar ergens naar het buitenland moest, dan vloog ik ook vaak vanaf Schiphol, omdat dat gewoon natuurlijk het makkelijker was. Prettiger van huis uit ja, te werken. dus ja. dan kon ik toch een beetje zo uh, dat regelen. Nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En daarna? Dus, en daarna, toen, uh, ja, toen ben ik eigenlijk een beetje voor mezelf uh, begonnen. Dus ik heb toen nog wel, want ik wilde toen... Ja, als je in het buitenland woont, dan is het uh, op zichzelf is het heel aardig. Uh, je doet er heel uh, veel ervaring op. Alleen, ja, sociaal leven had ik eigenlijk niet meer. En dat vond ik op een gegeven moment uh, vond ik dat toch wel wat matig. Dus nu heb ik voor Robert heb ik nog een aantal projecten gedaan in Marokko en in Iran en, en nog wat andere landen. Dat is ook niet thuis. Dat is ook niet thuis. <laughs> dat is ook niet thuis. <laughs> ook niet thuis. Wel, maar dan kon ik in ieder geval wel van thuis werken. Ja, okay. ja, ja. En ik heb nu nog uh, steeds een uh, bedrijf in België uh, wat zeg maar, uh, juist zich beweegt op het gebied van verkeershandhavingsapparatuur. Dus, w motion systeem als er iemand dat wat zegt. Dus uh, ja. het wegen van, uh, van vrachtwagens, al rijdend en wel. een ANPS systemen, roodlichtcamera's, snelheidscamera's en dat soort zaken. Het heeft nog steeds wat met verkeer en auto's te maken. Het heeft nog steeds iets ja. met verkeer en auto's ja. te maken. Dat Alleen nu, nu aan de veiligheidskant. Nu aan de veiligheidskant, uh. ja. ja. Dat is juist. Dus er wordt nog steeds uh, gewerkt... Ja, zei het dat het uh, allemaal in een wat rustiger tempo gaat. Dus ik heb nog wat tijd voor andere dingen ook. Als je dan uh, besluit om het van huis uit te gaan doen. Omdat je uh, uh, merkt dat je sociaal leven minder wordt. Hoe heeft u zich in het sociale leven in Zandvoort uh, in ingewerkt? Want ineens ben je in Zandvoort en je loopt daar rond. En zoals u zegt, het sociale leven is minder. Nou ja, het sociale leven en bedoel ik eigenlijk met name de sociale contacten. Ik heb altijd, eh, zeg maar, sinds dat ik hier woon, eh, toch wel redelijk eh, denk ik, eh, ja, bezighouden met alles wat hier in Zandvoort eh, speelt. Ik eh, <tie> ben mee aan de wieg gestaan van de oprichting van, eh, van de Rotary Club hier in Zandvoort. Ik ben uh, voorzitter penningmeester geweest van de Zandvoort Hockey Club. Ik ben bestuurslid geweest van de Sint-Agentau-parochie. En dan, dan, uh, dus in, dan, dan, dan in valt in het verhaal van <laughs> ik heb geen sociale dat Valt bij mij een beetje weg hoor. Nou ja, <laughs> uh, zeg maar, dat is dan met name, dat was eigenlijk voordat ik naar Duitsland vertrok. Ah, okay. En toen ik uh, zeg maar in, in Duitsland zelf, ja dan heb je er eigenlijk uh, voor dat soort dingen heb je gewoon geen tijd meer. Dus eigenlijk is het uh, uh, een tijdelijke dip. Dus het is eigenlijk een, uh, een tijdelijke ja, ja. dip. Nou ja, en er is hier uh, wat dat betreft uh, nog altijd uh, genoeg te doen. Ik ben nu nu ook zeg maar af en toe een rijke op de belbus, één keer in de 14 dagen. Heel goed. Uh, ik help <coughs> wat oudere mensen met invullen van belastingformulieren. Ja, ja, ja. Dus uh, in die zin, als je wat wilt doen, dan is er uh, voldoende te doen. Er is, ja. er is genoeg te doen in, uh, in vrijwilligerswerk. Ja, zonder meer. En wij zijn er ook van overtuigd dat als alle vrijwilligers nu gaan zitten, dat zand wat ongeveer omvalt. Ja. Maar dat is een gegeven, gelukkig. Um, als je dan toch je betrokken voelt bij het dorp. Hoe rol je dan de politiek in? Ja, hoe rol je dan de politiek in? Uh, uh, ja, ja, dat is op zichzelf dus een interessante vraag. Hoe rol je dan in de politiek? Als je, zeg maar, ik heb me altijd wel, uh, wel, wel uh, geïnteresseerd in de politiek. In, uh, in, uh, algemeen in de politiek. Ja. Ik vond toen ik zeg maar, wat nadrukkelijk in Zandvoort betrokken was. Zeker als uh, directeur van de bank. Dat je dan toch wat uh, onafhankelijk moet opstellen. Dus uh, in die zin... Uh, geen politieke pet op hebben. Uh, geen politieke pet op hebben. Dat, uh, dat is al wat moeilijk, uh, denk ik. Uh, ik ben al, zoals gezegd, altijd geïnteresseerd geweest in, uh, in de politiek, uh, niet alleen lo lokaal, maar ook uh, zeg maar nationaal. Uh, dus ik heb me op een gegeven moment heb ik me aangesloten bij 50 plus. En toen dacht ik ook van, God, het is ook wel leuk om hier in, uh, in Zandvoort eens uh, te kijken. Dus ik heb mij toen ook aangesloten bij OPZ. Ja, en dan. Uh, dan komt op een gegeven moment, denk ik, je naam ergens boven drijven. En dan zeggen ze, wil je niet op de lijst? Nou, toen zeg ik van, nou, ik wil eigenlijk, ik wil wel op de lijst, maar niet op een verkiesbare plaats. Nou ja, en dan sta je op een niet verkiesbare plaats. Ik geloof dat ik nummer 14 stond of zo, ik weet niet eens meer precies. En dan, uh, dan komt er toch iemand bij en die zegt van, god, maar wil je niet wat meer doen? Ja, nou ja, en als je dan A zegt, dan is B als al zo, uh, ja, ligt dat weer snel voor de... Ja. De 50 Plus en de oudere partij eh, nemen aan dat het ook om, om het programma gaat. Niet alleen om het oudere programma zo. Nou ja, ik vind zeg maar, natuurlijk je bedrijf politiek vanuit een bepaalde invalshoek. En ik denk dat, dat de invalshoek om wat op te, op te komen voor ouderen, dat dat op zichzelf een goede is. Ja. Dat wil niet zeggen dat je natuurlijk je ogen moet sluiten voor de rest van de ontwikkelingen. En ik denk ook dat je ja. daar gewoon actief aan moet deelnemen. Alleen, als je kijkt naar de ontwikkelingen, zowel nationaal als ook lokaal. Uh, dat er gewoon behoefte is aan uh, wat extra zorg voor, uh, voor ouderen... voor de ontwikkelingen die in de maatschappij uh, samen gaan. En uh, kijk maar naar de zorg, uh, kijk maar naar inkomensontwikkelingen en dat soort zaken. En ik denk dat dat uh, heel goed is dat de ouderen zich daar heel duidelijk in laten horen. En dat gebeurt, naar mijn mening in ieder geval bij de andere politieke partijen, volstrekt onvoldoende. Vandaar het lidmaatschap van 50+. Plus. Helaas rommelt het daar een beetje in op het ogenblik. Maar dat zal ongetwijfeld goed komen. Wanneer bent u lid geworden van de oude partij? Uh, dat was ergens uh, begin vorig jaar. Oké, okay, dus een, een kort... Uh, uh. Dat is, is nog niet, 14... niet zo lang. <laughs> nee, maar, nee, maar er zit een voorgeschiedenis aan vast ja. die, uh, die, die duidelijk is, denk ik. Uh, van de 14e plaats naar de verkiesbare plaats. Het risico dat u erin zou komen was groot, toch? Ja. Nou, niet echt, want ik stond op de 14e plaats. Dus uh, het zou uh, heel mooi zijn als de OPZ. Nee, het zou ook niet mooi zijn als de OPZ 14 zetels, <lacht> zetels, niet, <lacht> zo zetels zou hebben. Dat zou ook niet gezond zijn, nee, nee, denk nee, ik. Is... Uh, dus ik, uh, in dat opzicht uh, had ik, uh, uh, sta ik op een onverkiesbare plaats. Dat ik nu als buitengewoon raadslid zeg maar, toegevoegd ben. Dat heeft, zeg maar, mocht er een van de bezittende raadsleden uitvallen op de een of andere manier. Dan zijn er nog een aantal anderen die voorgaan. Dus als die zeggen van ja maar ik wil dan toch die plek wel innemen. Dan heb ik geen recht van spreken. Dus, maar daar gaat het mij ook niet om. Het is een bewuste keuze om op plaats 14 te gaan staan. Nou, ik, wilde niet per se op een, ik hoefde niet per se op een verkiesbare plaats te staan. Nou, okay, en dan maar. zijn er een aantal mensen die dan uh, ja, zeg maar de poppetjes invullen. En uh, zo gaat het dan. Maar dan toch buitengemeen commissielid? Ja. ja, nou ja uh, is, is dat logisch? Ja, of dat logisch is, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat iedereen een bepaalde uh, kennis heeft en een bepaalde know-how heeft. En uh, ik denk dat het goed is dat een partij daarnaar kijkt. En als die dan zegt gewoon van uh, ja, het is uh, weliswaar niet de volgende op de lijst. Maar wel iemand die een stukje specifieke know-how heeft. Dus uh, uh, we hebben, of het is zinvol om in ieder geval die know-how in te brengen. Ja. En uh, iemand wil dat dan. Ja, dan kan ik me dat ook Toe wel weer waar, voorstellen wanneer, dat uh, wanneer, dat gebeurt. Uh, ik was afgelopen dinsdag bij, uh, uh, bij de raadsvergadering en uh, bij de informatieavond. En u ging specifiek uh, met de agent in het debat over de, over de camera's. Komt er toch weer een stukje vakkennis naar boven? Nou, er komt een stukje vakkennis denk ik ook naar boven. Maar het gaat er ook om van, uh, van uh, hoe ga je om met de technologie die op dit moment uh, beschikbaar is. En... Uh, als dan op een gegeven moment in het rapport staat dat uh, Zandvoort zeg maar, toch op een uh, redelijk hoge plaats scoort bij een algemeen dagbladpool mm -hmm. uh, voor wat het waard is voor wat betreft de criminaliteit. Dan denk ik dat het een verantwoordelijkheid is van bestuurders om te kijken van wat we daaraan kunnen doen. En uh, als er dan uh, uh, bewegingen zijn, verkeersbewegingen. Um, dan kan ik me voorstellen dat het zinvol is om die fatsoenlijk in beeld te brengen. En ik weet gewoon, en dat is dan zeg maar een beetje misschien beroepsdeformatie. Dat uh, er in een groot aantal andere gevallen um, al op die manier gewerkt wordt. Um, en ook dat er zeg maar, echte. Uh, Problemen opgelost zijn door dit soort informatie. En dat is ook wat ik die avond gezegd heb. Hè, van, ja, het is altijd een kwestie van uh, afwegen natuurlijk, van belangen, hè, van privacy en dat soort zaken. Uh, ik heb niks te verbergen. En ik denk nee, dat als iemand wat te verbergen heeft, van uh, wat maakt het uit? Uh, als je een te mobiele telefoon hebt, dan ben je ook overal te volgen. Uh, als je een klantenkaart hebt van of het dan van Albert Heijn ja, ja, is, van wie dan ook, van. dan weten ze in principe weten ze ook alles van je. Nou, dan mogen ze ook nog wel weten van waar ik toevallig rij. Vindt op u, welk moment. Ja, ja. Vindt u uh, um, dat de wet op de privacy overtrokken wordt? Want nou. wat u zegt is namelijk waar. Als ik uh, drie keer in de week een krat bier heb gekocht bij, uh, bij Albert Heijn... weten ze dat ik een groot drinker ben. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat het goed is dat er aandacht voor is. Alleen eh, de vraag is natuurlijk wat op een gegeven moment belangrijker is. Nou, ik ben zelf een keer een slachtoffer geweest van een inbraak. En ik weet dat het gewoon een hele grote impact heeft op mensen. Mm -hmm. eh, dus ik vind dan dat je daar ook alles, alles aan mag doen. Van wat enigszins mogelijk ja. is om die veiligheid eh, te waarborgen. En als dat dan is, als dat dan gaat ten koste van een stukje privacy. Nogmaals, dan blijft het een afweging eh, wat wel en wat. wat niet, ja. maar dan is zeg maar de, de, de privacy van uh, zeg maar het slachtoffer, of het recht van de slachtoffer is voor mij belangrijker als het recht van op privacy van de dader. Oké, nou heel erg. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Nou, ik denk dat die uh, misschien wel gedeeld gaat worden en uh, uh, het is zo. Na de uh, klusjes uh, in België uh, blijft dat doorgaan. Hoe lang bent u nog van plan om, uh, om actief te blijven? Nou, dat, dat weet ik helemaal <laughs> <natuurlijk> niet. <laughs> ik uh, moet eerlijk zeggen, ik, heb, uh, zeg maar, uh, ik ben pas weer opnieuw in België begonnen. Uh, daarvoor heb ik dat uh, ook wel gedaan. Maar op een gegeven moment was het wat, uh, wat minder actief. Dus ik ben nu weer wat actiever bezig. En ik moet eerlijk zeggen, naast al het andere wat ik doe, vind ik dit toch ook wel weer uitdagend. Ja, ja. En dat geeft dan toch wel weer een stukje spanning en weer, een, weer ja, een stukje extra dimensie. En dat vind ik dan toch wel weer erg leuk. Okay. Dus uh, ik denk dat ik dat nog wel even blijf doen. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat vinden we ook fijn om, om te horen. Uh, wij weten uh, in ieder geval een veel meer over meneer Berendsen. Uh, lid. Ja, Dat mag, mag je ook zeggen hoor. <lacht> bijzonder commissielid. Niet. van ja, Buitengewoon raad. Dat heet, heet het officieel. Ja, het is, dus, nou ja. <laughs> de, de naam is niet zo belangrijk. Oké, okay. Joop, bedankt voor je Dankjewel. komst. Oké, okay, graag gedaan. Boekie Boekie eh, was daar weer aangeschoven. Eh, een illustere duo. Dat, eh, als ik, ik hoef niet eens de namen te vertellen. Want als ik zeg fietsvierdaagse fiets, weet iedereen... dat ik het over Martine en, en Ankie en heb. Martine Jouwstra. Sanne zit er ook bij. Achter. Suzanne. Suzanne. Ja. Hoi. We gaan weer fietsen. Ja, we gaan fietsen. Nou, Ankie en ik niet. Maar de rest van Zandvoort wel. Doen jullie niet ja, dat, mee? Dat is, nou... Dat, dat is eigenlijk niet haalbaar dat wij mee fietsen. Nee. Ja, er zijn mensen die organiseren iets om dat zelf niet aan mij toe te hoeven. Ja, dat, dat, is, dat is de manier. Hè? Ben, dat, is de manier. dat zeg je nou wel. <laughs> nou, dat klopt wel hoor. Ja, maar nou, we fietsen maar wel voor de tijd. Hè? Heb je, ja, jullie moeten het traject Heb je, de, heb je de, ja. de route voor gefietst? Ja. Nou, We hebben daar speciale voorfietsers voor. Dit jaar zijn de routes uh, gemaakt door Martine van Ham. En Sally. En, en, en Sally Boyden. Oh, okay. Want die hadden vorig jaar wat commentaar op de routes. En oh, toen ja. zeiden we, nou jongens. Ga je gang. Ik ga je voel nou daar. Ze vonden ze te lang. En ze hebben werkelijk maar prachtige routes gemaakt. Oh, en uh, één leuk. tipje van de sluier, de nieuwe natuurbrug zit daarin. Oh, dat is helemaal leuk. Dat is leuk, hè? Ja, ja zeker. zand uit en weer terug. Ja. Precies. Ja, zo'n <laughs> ja. beetje, hè. Maar ja, goed, op een gegeven moment, uh, als we iets nieuws hebben in Zandvoort... Ja, ja, doen. Ja, dan doen we ja, het. Bij de wandelvierdaagse werd het LDC-plein ja. opgenomen in ja, de route. En, en uh, gewoon steeds weer nu met wat fietsvierdaagse wat komt het fietsvierdaagse komt natuurlijk natuurlijk Het LDC-plein, ja. dan ga je dus via de nieuwe ah, bushalte. Postkantoor gaan we erin. En, uh, ja. Ja? Daar op het plein was de controlepost en dan via de marierschool weer eruit. En via oh, de BIEP. Okay. Ja. Heel, en het was net open, dus heel veel mensen waren er nog nooit geweest. Nou, het, is, het is ook ja. wel aardig om te zien. Ja. Um, de fietsvierdaagse, nou, de loopvierdaagse hebben we gehad. Wandel. Wandel. De fietsvierdaagse. We starten elke keer van het hockeyclub. Uh, um, Wat is nieuw, hè? Want dat was Nou, een We hebben keer de vorig jaar de... één de... uitstapje naar de oranje Nassau school gehad. Oh, ja. ja, dat was niet nieuw, Nee, maar dat stond in het persbericht. Ja, ja, ja, omdat het even goed met nadruk weer aangegeven ja. moet worden. Dat we niet starten vanuit. Elke dag? Vanaf woord. Ja. Ja. Oké, okay. dat, dat, dat is dan duidelijk. Elke dag van dinsdag tot vrijdag tussen half zeven en zeven kan er gestart worden. Um, kan, uh, kan er nog ingeschreven worden? Eigenlijk? Absoluut. Absoluut. Er hoe? liggen nog heel veel kaartjes bij Bruna en bij Wieler uh, Verstegen in de Halterstraat. Daar kun je ze kopen voor 57. En ook bij de start zijn er nog kaarten. Want het, er, dit is onbeperkt. Wordt er vier dagen achter elkaar gefietst of is er een keuzedag? Nee, nee. het is geen keuzedag zoals met Zwemvierdaagse. Ja, de zwemvierdaagse is fietsen. ook wel ook de Vierdaagse. Maar ja. dan, uh, is, dan is, huren we inderdaad het bad voor vijf dagen dus en dan mogen ze een keuze Eén keuze, vier dagen mee fietsen. Ja, ja, ja één Dat is keuze. Dat de keuze. <laughs> kinderen uh, onder, het, uh, onder de tien jaar, die, die, die moeten door een, een uh, volwassene begeleid worden. Nou, het is Op, handig, is... Hè? want als ze ja. met uh, een groepje vriendjes met vier uh, vriendjes van negen en tien jaar, tienjarigen aanwezig zijn. Hartstikke leuk, maar moeder, fiets toch even voor de veiligheid mee. Ja. Over ja, veiligheid gesproken, uh, worden de fietsen gekeurd? Wij hebben gelukkig weer... Ja. Uh, nou, echt bekeken niet, want de verantwoording is natuurlijk voor de ouders. Sowieso ten ja. alle tijden. Dus ja. uh, papa, mama, kijk goed de fiets naar van de kinderen en ook uiteraard je eigen fiets. We hebben gelukkig Mark. He? Mark ik die... van Verzegen. En die uh, controleert in zoverre, als de pech onderweg is, dan uh, komt Mark, probeert het uh, plaats het te uh, verhelpen okay. en zo niet. Nou ja, dan heeft ze alleen fietsen achter in de bus staan. Dat je toch je bezemstig kan voor, voorzetten. Ja, precies. Dus hij staat eigenlijk als een soort uh, stand-by wagen, staat hij klaar. Er ja. wordt gebeld ja. en dan gaat hij erheen. Ja, en uh, dan niet dan op te lossen. Er, fiets eruit en klaar. Ja, precies. En, en helm, helmen op. Is dat, is dat iets wat wat bij de fietsvrije is? Ja, dat is iedereen zijn persoonlijke dat verantwoording. Hè? Wat, ja. wat, uh, hoe, hoe fiets je kind en wat vind jij belangrijk? Ja. Wij hebben dat niet verplicht gesteld. Nee, oké. Okay. Nee. Ja. Over tipjes van de sluier, de Natuurbrug. Ja. Uh, welke ja. kanten gaat de fietser? op. En je hoeft niet specifiek te zeggen nee, welke straat straten. Nee, nee, nee. Zodat het niet ben. Nee, Martien, laat hou ons een, een, Want Ben, waarom fiets je niet gewoon een keer gezellig mee? Want je vindt het allemaal wel gezellig wat wij ja. doen. Maar je zegt iedere keer nou, dat misschien ik... doe ik wel een keer. Maar <laughs> ja, iedere keer dat misschien, ja, daar hebben we gewoon niks aan. Hè. Nou, gewoon misschien, doen. misschien heb ik nog wel wat te doen nog s'avonds. Dus ik kan me niet echt vaststellen. Nou, vier over. avonden. Maar je mag ook een keer voor de gezelligheid één avond Eén mee avond fietsen. Mee. Dat, is, dat is een nou, goed voorstel. Dan kun je kijken van, hé, Ik wil niet de specifieke route. Nee, maar het zijn vier. Noord-Zuid, Noord uh, dus Alle kanten, Echt alle, alle kanten. Op. Op. Kant ja. ja. En het gaat buiten Zandvoort ook. Want 15 kilometer rondjes in Zandvoort fietsen, dat wordt dat niet echt. Oh, die, die kant wil ik ook op. Er is één keuze. Ja. 15 kilometer. Het is ja, rondom de 15 kilometer. Ja, okay. Dus tussen de 14 en, en 16,5 kilometer ja. ongeveer. Ja, want doen we hem toch langer, wat we in het verleden wel gedaan hebben, dan hebben we zo'n klein groepje wat daarop fietst. Ja, ja oké, okay. dan heb je dus de, de soort toerfietsers die gaan dan komen die, ja. uh, en ja, de, dus re de recreant, de, uh, wat jullie doelgroep is, ja. Ja. die zou dan wegblijven. Nou ja, we hebben oh, nee. wel eens een route van 30 kilometer gehad, maar de, dat waren vier mensen die dat wilden fietsen. Ja, dan moet je een controlepost voor uitzetten en dat is ja, niet zo zou, nee. Nee. Nee. klopt. Nee. Dus het idee dat je uh, meerdere routes zou hebben, is vervallen? Ja, maar de dus 30 kilometer doen we al drie jaar niet meer. Maar, okay, we hebben gewoon maar, één route één van route, gemiddeld 15 kilometer. Okay. Ja. En die fietsje, Die krijg je mee elke avond de route. En die fietsje. En uh, halverwege uh, word je gecontroleerd. Ja, je yeah. wordt gecontroleerd. Ja. Ja. Uh, je hebt een knipje, krijg je. En als je terugkomt, een stempeltje. En vier ja. avonden fietsen is op vrijdag een medaille. Oh, ja, je kunt dus niet stiekem ja. uh, een leuk. keer nee. om het hockeygebouw heen en uh, ik ben en er nee, weer. Uh, nee, je hebt gaat. Ja, precies. Nee, controle. Ja, leuk. En het, het staat natuurlijk weer bol van de vrijwilligers. Overal staan uh, uh, controleposten, veiligheidsmensen. Uh, hoe, hoe zit dat in elkaar? Ja, we hebben zelf een hele grote ploeg. Uh, die, die de start doet, de finish en, en op de weg. En natuurlijk weer hulp van het Rode Kruis. Mm. Die uh, rondrijden met een auto. Mm -hmm. Dat mocht je vallen en je fiets is beschadigd. Maar jij zelf ook, dan word je opgelapt. Ja. Of zoals vorig jaar helaas <laughs> eentje met een ambulance afgevoerd. Oh, ja, oh, ja, die, ja. Die, uh, Gevallen? die had een pols uh, gebroken. Oh. Dus dat is aardig. Ja, een, dat is lastig. Ja, je kan slecht vallen. Dat kan gebeuren. En misschien ook nog wat lekkers onderweg. Hè? Oh, dus bij oh. deze willen we onze sponsors weer bedanken. Kijk, oh. kijk, kijk. Wie is, is het, dat, die sponsor? Ja, wie zullen we het wel noemen? Begin <laughs> jij? Nou, de Oude Hals. Daar uh, fietsen we langs en daar uh, krijgen ze wat lekkers. Oké, okay. oh, leuk. En strijder, ja. natuurlijk. En, en strijder. Ja. Die doet ook altijd gezellig mee. Het dus... zijn vaste sponsors, hè? Dat zijn ja. vaste sponsors. Ja, ja altijd goed. Ja. Ja. Ja. Nou ja, hetzelfde ook. Gewoon natuurlijk met de wandelfiedagsel. Albert Heijn gewoon met hun lekkere appeltjes. De Shell, die weer lekkere snoepjes gedaan. Ieder, ja. eh, ieder, ieder, iedereen, die de, de ondernemers van Antwoord zijn wel willend tegenover Absoluut. de te zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, we ja, zijn top. daar erg, uh, erg blij mee. Goed. Ja, en Versteen gesponsord sponsort wel, maar dan in de vorm van een, een halve fiets. Dus we hebben een loterij. Een met halve lo fiets. Ja, en zij, ja. Zij, ja. zij doen de helft van de fiets. En wij doen de andere helft. De belangrijkste helft doen wij als Vierdaagse. Die stellen de wij ter beschikking. De nou, de, ik weet niet wat de belangrijkste helft is. Maar dat doen de Vierdaagse en uh, Verstegen samen. Stellen de fiets ter beschikking als hoofdprijs van de loterij. Ja. En dan dus moet je uh, loodjes kopen ja, of ja, is, natuurlijk. Je, is je loodje je inschrijfding? Nee, maar loodjes kosten maar 50 cent. Elke avond zijn je. gekoopt. Elke avond zijn die te koop, avond zijn bij de loodjes Bij de start. En de finish. En de finish. En nou, niemand verlaat het pand zonder loodjes ge, gekocht te hebben. <tie> We hebben wel een beetje geld nodig. We draaien deze evenementen zonder subsidie. Mm -hmm. We draaien het gewoon helemaal op eigen kracht. En, uh, en daar zijn we ook wel trots op. Maar daar hebben we wel een loterij voor nodig om het allemaal we rond moeten te doen. We moeten een te subsidiëren. Ja, ja oké. Okay. Nou, Dus mensen die meedoen, uh, eerst los. mensen gaan meedoen. Laat ik het ja, zo zeggen. Precies. Ja. Uh, inschrijven kan nog bij uh, Versteeg en bij de Bruna, 7,5. Euro. voor vier dagen dragen? fietsen ja? daarna moet je loodjes kopen ja <laughs> heel, heel graag heel heel graag en he, moeder is een beetje dwang en he, dat maakt. heel graag heel graag ja, ja, nou, het, het is, het is duidelijk centen. dat ja, dingen niet vernietigen ja. kunnen. Nee, nee dat kan niet voor niks. niks maar ik vraag ook aan de ouders uh, ook al fiets je mee Koop er niet alleen, alleen een kaart voor je kind. Maar koop er zelf ook een. Heb je illegale fietsers? Ja, dat ja? is met wandelen zo. En het is met fietsen zo. Dat vinden we wel erg jammer. Ook met name voor onze sponsors natuurlijk. Kunt ja, ja. ja, Kijk, uh, de kosten valt gelukkig mee. 7,50. Voor vier, en voor vier ja, avonden. Ja, en een medaille. En uh, versnapering onderweg. En drinken. Wat, uh, wat de helft op de post staat. Voor, uh, ja, dan kom je dus als ja. ouder met je kind bij de drinkpost aan. En dan krijg jij niks. En je kind wel. Nou, maar ze pakken wel een limonade of een ja? fiets. Ja, ja, daar. daar ja. Nou ja, bij deze, uh, als je wil fietsen, koop dan gewoon een kaartje. Is ja, een, ja doe doe zelf mee. We, doe er zelf we, mee. we doen we zelf mee. Is er een maximum aantal uh, fietsers? Nee. nee hoor, want het verspreidt zich op de route vanzelf. Ja? Er wordt een half uur lang gestart, dus niet iedereen gaat en mas in één blok. Oh, dus het wordt Dus verspreidt. Ja. Dus nee hoor, iedereen ja. kan meedoen. Hoeveel fietsers heb je nu? Nou ja, we hebben al zo'n 80 die als standaard meedoen met het triathlon. Dus die wandelen, fietsen en zo. Oh, ja. Dus die kaartjes ja. liggen ja. al klaar. Ja. En daarnaast meestal zo'n 200 nog losse kaarten. Dus ik zit er zo, denk net onder de 300. De 300 megadon. fietsen is toch een aardige budget. Ja, ja, ja. ja, ja. Betalende deelnemers hè, dan. Ja, ja. En 700 illegalen. Ja, nou ja. ja, meestal nog zeker de helft wel bij. Ja, ja. Het ja. ja. ja, is jammer dat je dat niet kan controleren, maar oké. Okay. Ja, ja nou ja. Dat is lastig, ja. hè. Om, ja. Dat is jammer, het ja. is echt jammer. Ja. Maar ja, gewoon de grote uh, tractaties is gewoon op kaart, hoor. Ja, ja. ja. Dat is op kaart gedaan. Ja, ja. Want anders is het als wij een ja. schatting maken van onze sponsors, nou we denken zo ongeveer 300, en ze komen uh, ja, drie kwart en dan geëvenement tekort, dan is het toch wel heel lullig als je een kaart hebt ja, ja. en uh, ja, ja. niets uh, krijgt. Ja, ja. En dan wel het Als we moet je alles gaan controleren. Ja. De opvertoon ja, van stoking. de kaart krijg oh. je Limonade, te nee, Dat wordt heel Limonade doen we niet hoor. Ja. Dat uh, is onbegonnen werk voor onze, uh, onze postverzorging din, Nee, ja. dat, dat wordt moeilijk. Nee. Goed, uh, samenvattend. Dinsdag is de start. Ja. Vrijdag is de finish. 7,5 euro uh, voor de kaarten. Die zijn nog te koop bij Bruna en Versteeg. Kopen kaarten als je mee fietst. Ja. ja. En loodjes, koop loodjes voor de loterij, ja. je ja. kan een halve en fiets winnen. Kan je per ongeluk toch niet overdag een kaart kopen? We hopen dat natuurlijk wel, en met de stad kan het ook. Mag het dan? Start? Mag, dan ja, ja, maar de stad mag het ook okay. ja, gekocht ja, worden. Absoluut. Dan kan het ja. eventueel, woon je in de buurt bij Martine, mag je naar Martine. En woon je in de buurt bij mij, daar aan mijn straat, mag je naar mij. Oké, okay. okay. en anders dan ja. bij de start? De eerste. Oké. ja. ja. ja. ja. Okay. En de start is tussen half zeven en zeven, vanaf ja, elke club, elke dag. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier met de vier dagen. Dankjewel. Want dankjewel. er komt nog een volgende vierdaagse, maar ja. we hebben het de volgende keer wel over. De, we komen, komt Toch ja. nog even bedanken onze sponsors, het Rode Kruis en al onze vrijwilligers. Want ja. zonder die krijgen we dit evenement echt niet gedaan. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. down my arm, sailors' graves and tattooed snakes and broken hearts, rocking like a junk. Skewbop sky, skybop and baby let the needle burn. Skin, scars, sky. skydiving, airline, and this deep point of no return. Get your silver tattoo. Don't think twice. You show a off in the disco, at school, around the corner. No I'm going down the road with a pistol in my head. Johnny Tattoo, he's looking for you. Skim pop the sky, pop the label at like the needle, but... Na dit rustig stukje muziek uh, gaan we verder met de Toosbergen. Welkom. Dank je. Um, er ligt weer een, een prachtige folder over uh, het concert. Ja. Uh, waar gaat het concert over? We hebben morgen, morgen een, uiteraard. Een, een piano recital met een uh, best wel uh, ja, virtuoos Frederik Voren. Ik weet niet of mensen die naam iets zegt. Maar deze meneer is uh, op verschillende muzikale gebieden zeer actief. Hij is dus onder andere pianist. Maar hij is ook componist. Hij heeft een programma op Radio 4... Iedere zaterdag. Dat heet Pianistenuur. Hoe laat, hoe laat is dat programma? Ja, dat weet ik dat niet. Dat kan je nu even voorluisteren. Ja, Nee, ja, dat nee. is stom. Dat, uh, dat, dat, maar dat is... kan je in, in de gidskruis opzoeken. Dat kan je zo ja. opzoeken. Of, uh, en hij dirigeert diverse koren. Schrijft artikelen. En is op dit moment bezig met het schrijven van een boek over piano's en pianisten. Dat is al een dus, druk, uh, druk baasje. Een heel druk baasje, ja. ja. Hoe kom je aan zo'n man? Hoe kom je aan zo'n man? Ja, hoe was, hoe was dat ook weer met deze meneer? Ja, jullie zijn uh, redelijk uh, uh, actief met het uitzoeken van allerlei koren en. Ja, ja, ja, ja. Deze meneer hebben we volgens mij via een mail. Dan krijgen we een mail hè, van. Uh, bieden ze zich aan. Ja, bieden ze zich aan. En of ja. iemand zegt van, goh, die moet je, die is, moet je eens uh, kijken. Ja. Of we krijgen van iemand bijvoorbeeld een, een, een, een programmaboekje... Mm -hmm. waar ze hem eerder hebben gehoord. En die zegt van, goh, dat was mooi. En alsjeblieft, misschien kun je er wat ja. mee. Ja. Ja, ja. Ga je dan Hij luisteren? Ja, we gaan meestal wel luisteren, ja. Hm. Ja. Ja. ja. Hij werkt trouwens ook heel veel samen met Paul Witteman. Oh. Oh, ja, dat is een ja. grote vriend uh, van hem. Ja. Dus is ook uh, een muziek, uh, ja, ook een muziek liefhebber. Dus ja, ik ben dan altijd heel blij als ik dat zo... En in eerste instantie zijn ze natuurlijk altijd veel te duur voor ons. We kunnen nooit betalen. Jullie zijn erg goed in afdingen, heb ik begrepen. Ik probeer altijd een beetje van, nou... En dat lukt echt wel, hè? Zijn ze daar gevoelig voor? Jawel, ja. sommige wel, Ik kan me voorstellen dat een artiest heeft een... Een optredengage, dat zit in zijn kop, dat staat ja, op zijn website. Ja, ja. En dan komen jullie van, nou dat is wel erg duur. Ja. Hoe... Nou ja, we, soms bellen ze mezelf ook wel eens. Hè, van, goh, ik kan dit, is ja. het wat voor jullie uh, concertserie? En uh, nou ja, het eerste wat ik dan natuurlijk vraag is van, kost het? wat kost het? Ja. Nou, dan zeggen ze bijvoorbeeld 3000 euro. Dan zeg ik, oh dan hoeven we niet verder te praten, <laughs> dat want is veel te duur. Het is de veel de te uur. duur. Ja. En dan soms zeggen ze wel eens, uh, nou, maar daar valt wel over te praten. Ja, en dan vragen ze van nou, wat is jullie budget? En nou, dan zeg ik dat. Is dat, is nou, dat, is dat, is dat veranderd eigenlijk? Want uh, uh, ik wil niet helemaal in de crisis trekken, maar vroeger... Uh, nou, nee, toch het... heeft dat wel... Uh, ja, dat ja, speelt kon wel mee zeggen, hoor. Ik heb dit en klaar. Ja, als je niet wil dan... Uh, oh, maar goed. nu zijn ze toch wel blij ja, dat hoor. ze wat brood op de plank hebben hoor. En, en willen ze graag, graag komen. Wil, ja. Ja. Ja. Ja. Nou zijn de bekendheden als dit... Uh, die zijn natuurlijk niet echt onderhandelbaar, maar die vinden het gewoon leuk om in Zandvoort. Uh, ja. treden. nou, weet je, je ze, moet uiteraard ze zijn wel, uh, ook een beetje. Ze hebben sympathie met je idee en ja. Met, ja. Je, met je activiteit. En he, dat je dat doet en al zo lang. En dat je dus ook de klassieke muziek daarmee promoot. Ja. En ja, daar zijn ze ook wel een Toch beetje wel. gevoelig dat voor. Ja, vinden ze heel belangrijk. Ja. Ja, dat dat, uh, Over uh, geld gesproken? Er uh, heeft iets gepasseerd over de subsidie. Hoe, hoe zit dat nou precies ja, in elkaar? Nou, ik ben blij dat je dat vraagt. En, uh, want de penningmeester weet er alles van natuurlijk. De penningmeester weet er alles van. En de penningmeester die had een nieuwsbrief verstuurd vorige maand. Of een paar weken terug. Waarin ik had gezegd, Want wij waren er stijlig van overtuigd dat we geen geld zouden krijgen meer dit jaar. Dus ik had dat netjes in de nieuwsbrief gezet. En daar weten de mensen van. Hè? Maar gelukkig hadden we een zeer opmerkzame vriend die, uh, van klessenconcerts. Concerts. Die zei van hé, hey, volgens mij klopt dit niet. En uh, ik laat het navragen. Dus toen uh, heeft Belinda Keurenson bij ons uh, bij de gemeenteraad dus nagevraagd. Van god, klopt dat wel? Hè? Hoe zit dat dan? En bleek dus ook dat in de begroting van 2013. Het is dus nog steeds op de begroting stond. En die ook goedgekeurd was. Maar door een of andere communicatiefout. Uh, waar het ligt, ligt het. Maar uh, we krijgen toch subsidie nou. voor dit jaar. Nou prima. Dus daar dus zijn we dinget. gewoon heel erg blij mee. En uh, bij deze wil ik Belinda bedanken voor die interventie. Want, ja, ja, als, we dat, als zij niet zo opmerkzaam waren geweest en dat gedaan hadden... dan had het misschien uh, ja, gewoon ertussendoor geglipt. En moet, je, het, moet je die subsidie elke keer aanvragen? Hè? Ja, moet ieder jaar voor 1 april moet je weer opnieuw... Uh, dus die voor volgend jaar ligt er al? Uh, nou, dat, ja, dat ligt... Nee, dat, ja. Dus, ik doe het dan meestal met de afrekening van het jaar... Ja. en dan meteen een nieuwe aanvraag voor 1 april en dan... Uh, ja. Dus nu, nu houden je je scherp in de gaten dat het volgend jaar weer eventueel <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, daar ben ik sowieso al wel scherp, ah, ja. hoor. Want uh, soms te, volgens mijn medebestuursleden. Maar je kan nooit nee, scherp nee, nee, zijn. Nee, nee, vind ik ook. Nou ja, weet je, je, het gaat toch om centen van iemand anders. Ja, en uh, daar moet je gewoon heel zuinig mee omgaan. En... Uh, en zorgvuldig mee omgaan. En heel open in zijn. Dus, uh... oh, ja, maar ik ben wel heel blij. want ja. Kijk, we hebben natuurlijk wel de vrienden. En we hebben donateurs. En we krijgen zo af en toe. Hè, de vorige keer uh, van de, de, hoe, de korte baan daarvan hebben we een keer wat gehad. En van de strandbritse drive hebben we een keer een bijdrage gekregen. Ja. En dat is allemaal hartstikke leuk. Dus uh, wat ook trouwens wel heel... Mooi het mooie is dat we dit jaar voor het eerst een vriend hebben die heeft gezegd van, uh, ik ga een, uh, wij zijn een ambi-instelling hè, dus die mensen kunnen dus geld schenken en dat kunnen ze dus van hun inkomen aftrekken. Ja. Dat gaat wel officieel via een formulier van de Belastingdienst, dan vul je in dat je voor zoveel jaar een bepaald bedrag doneert en dat geef je dan op en dat teken je dan met z'n tweeën. Nou. Dus dat kost in wezen, die persoon kost het niks, want hij kan het van, van ze of zij kunnen het van hun inkomen aftrekken. Dat zou mooi zijn als je daar daar tien van hebt. Ja, kijk, dan, een, een idee van de penningmeester vond er wel. Ja, toch? Ja, je moet toch ja, dan, heb je, ja. dan heb je toch dat je je binnen hebt. Er zijn, ja. er zijn meerdere instellingen die deze constructie uh, al doen. Ja. Dus het is, uh, het is niet nieuw. Alleen je zal dat onder je vrienden uh, Nou ja, weet je, moet, ik, ik maak het wel altijd in, in het, aan het eind van het jaar in een nieuwsbrief, ja. zeg ik dat de weer, de van weet de dat dat kan. De en uh, dat je dan een factuur krijgt en dat je daarmee uh, iets, kan. iets kan doen. En dat is alleen maar prettig. Goed, we hebben Zo het over geld gehad. <laughs> ja. We hebben het over piano's gehad. <laughs> ja. En uh, je wilt ook nog wat kwijt over de grote productie. Oh ja, die hebben we. Oh, ik vind hem zo mooi wat er komt ja? in november, 30 november. 30 november? Heb 30 november hebben we Mozart. Een Mozartmiddag. Met uh, onder andere einde kleine nachtmuziek. En dan een pianoconcert. En uh, na de pauze de Kreuningsmessen. Ah, en dat vind ik zo mooi. Ja. Ja. Ja. En ja. Waar, waar gaat dat plaatsvinden? In de Agaterkerk. Grote producties doen we in de Agaterkerk. Is dat ruimte of is het akoestiek? Nee, dat Denk is nou, nee, dat Zeven is nemen, Want we hebben dus het COV moet doet daar aan mee ja? en uh, een orkest en de pianist die, nou ja, de dirigent. Nee, dat is gaat, dat echt, gaat echt om de ruimte. gaat echt om de ruimte. Ja, ja. Ja, ik kom er zo op, omdat het hoger is Ja, dan nee, Nee, nee, want de zijn, nee. Acoustiek in de protestantse is kerk prima, is prachtig. Ja. Maar dit is echt de ruimte. Je kan in die absis kan je het hele koor kwijt. En we doen dan die trappen verlengen met een podium en daar kan het hele orkest op. Dat kan niet in de protestantse kerk. Nee, dan heb je dus echt, echt de, uh, zeg maar de, de kerk als... Uh, Publieksruimte. En ja. Alta gebruik je als... Ja, uh, ja. Nou, het Alta gaat sedder. er dan even af. En dat kleine podiumje waar nu ja, ja, ja. het altaar op staat blijft dan wel staan. Dat en dat verlengen we aan beide kanten. Okay. Ja, dat wordt aan beide kanten verlengd over de hele trappen. Nou, daar je en daar kan het... Nou, daar is plek een plek geweldige plek dan hoor. Ja. Dus dat ik, wordt nou, heel mooi. En als ik nou ga zeuren over een buitenproductie... <laughs> ik vind het altijd zo leuk dat je er weer over begint te bent. Ik neem het iedere keer weer mee en we zien het wel. Ik hoor nooit maar, dat het gaat door. <laughs> nee, maar ja, weet je, dat risico hebben we dus één keer genomen. Keer, en, ja, ja. Ja, daar heb Want ik heb nog steeds diepast. heel veel respect voor ja. en daar heb ik nog heel veel plezier aan gehad. Ja. Net als alle andere zandvoorters. Ja, Iedereen en, heeft het er, er nog ja. over. Ja. Ik gooi hem weer in de strijd. Ja, mag. <laughs> en ik neem hem weer mee. <laughs> en wie weet komt er ooit nog eens weer, misschien al zo'n 25 jaar bestaan of zo. Ja, okay. We zijn kijk, nu kijk, al nog 15e jaar bezig. 15, okay. ja, 15, ik vind naam bij 17,5 is ook een mooie. Is ook mooi. Oh ja, ja. Maar je hebt geen idee wat een werk dat is hoor. Ik, ik realiseer me uh, wat een werk dat is. En ik realiseer me ook het risico wat jullie gelopen ook. hebben. Ja. En, maar nog steeds, uh, ik vond het geweldig. Ja, het was en ik zou dat zo ook raar een keer kiezen. Ja. En dat heeft, ook, ja, dat heeft eigenlijk een beetje klassieke Concerts gemaakt. Hè? Dat stukje daar. Dat, uh, ja, en dat, maar, dat we daar nog steeds het. bestaan vind ik toch eigenlijk wel heel leuk. Nou ja, jullie bestaan zegt is, is duidelijk. Uh, goede concerten, uh, goede, ja, goede ja, entrees. Uh, ja, ja, ja. Heel wisselende uh, optredens. Van, ja. van, van, uh, van een vrouwenkoor tot iemand die uh, ja. alleen piano ja, speelt. Ja, dat is ook. Dus, maar dat is die diversiteit ja. die we er ook in willen houden. En we willen de kwaliteit erin houden. Want dat gaat, staat toch bij ons wel bovenaan hoor. Nee. Ook al zouden we geen geld meer krijgen. Een tandje lager gaan we niet. Nee. Dan, nee. Maar Dan maar Net minder. Net zoals dat we nu ja. gedaan hebben. Ja. Dat we jullie augustus geen concert hebben. Vanwege ja, toch... De magere opkomst ja, en, ja. en ook lastig om, uh, om artiesten te, te krijgen. Het ja. is, dat... ook, is ook een goede bewuste keuze om te, om te zeggen van het kost geld. En er komen in de zomermaanden wat minder mensen. Dus doen we het niet. Want kunnen we dat geld weer gebruiken? Ja, nou spreken? precies. Want je hebt dus, toch je kerkhuur is, is anders. En je mee. hebt toch nee. je drukwerk. Dus die kosten spaar je nu. Dus er is niks mis mee. Nee. Goed. Dan zijn we rond. Mooi hè? We, dus hebben alles, mag... alles ja, we, hebben, we hebben Bach, we hebben Beethoven, we hebben Haydn, we hebben Tchaikovsky, oh, we hebben Chopin. Half drie gaat de kerk over. Uh, de half drie gaat de kerk uh, over. Kom maar lekker genieten. Drie uur met, begint het concert. Drie uur begint het Vijf euro entree. Maar het is slechts vijf euro. En je mag ja. je eigen kussentje meenemen. Dat lijkt me heel verstandig. Okay. Ja, want ze zijn gauw op. <laughs> ze zijn heel snel op. Ja. Toos, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Uh, wij doen een klein stukje muziek. En dan sluiten we daarna nog even het programma af. Dankjewel. Oké, okay, dank jullie dank wel. wel. ...wordt weer weggedraaid, want wij uh, sluiten het programma af. Het was weer een gezellige morgen bij uh, Hotel Hoogland. Waarvoor dank voor de koffie en de thee en het water. Daniel Everts, bedankt voor de techniek. Gerry Rutte, bedankt voor de presentatie, voor de redactie. En al het andere wat je gedaan hebt, Yvonne ja. Roosnaal en Gert van Kuik ook. Bedankt voor de redactie. Uh, we zijn eruit. Iedereen weet wat hij... Uh, leuk programma doen. weer. Ja. Ja. En jij ook bedankt je... bent voor de, de presentatie. Ik zou zeggen, dus trek erop uit. Er is genoeg te doen. En we, ik denk dat we elkaar zeker gaan zien uh, op Q&A Dank Dankjewel. wel. het weekend.